Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf zoveel mogelijk thuis. Dat was net de boodschap van premier Rutte tijdens de corona persconferentie. Want het gaat niet goed met het aantal besmettingen. De cijfers nemen wel af, maar niet snel genoeg. Rutte kondigde daarom nieuwe maatregelen aan. Om het aantal bewegingen en contacten te verminderen... gaan alle publiekelijk toegankelijke gebouwen en doorstroomlocaties... binnen en buiten voor twee weken dicht. Dat is dus heel breed. Het geldt voor de theaters en bioscopen, voor de buurthuizen en verenigingsgebouwen, voor musea en monumenten, voor dierentuinen en pretparken. Ook mag je nog maar met twee personen over straat en niet meer met vier. En mocht je de komende maanden willen gaan wintersporten, reken er maar niet op. Het kabinet raadt tot half januari iedereen af om naar het buitenland te reizen. De nieuwe regels gaan morgenavond in en gelden twee weken. Rutte vertelt ook dat het kabinet al nadenkt over nog strengere regels. Die zijn in sommige regio's misschien nodig als de besmettingscijfers er te lang te hoog zijn. Dus wat dat betreft hebben we um, de komende periode nog wel een hoop met elkaar te bespreken. Um, en de VNG zal, uh, het veiligheidsberaad uh, waarin alle veiligheidsregio's samenwerken, zal op de komende periode uh, nog werken aan een nader in te vullen lokaal kader. Om inderdaad die lappendeken te voorkomen. En de VNG zal ook nog komen met een, um, ja, een soort, soort algemeen kader ook over hoe wij, dus gemeenteraad en burgemeester... met elkaar moeten gaan samenwerken in de komende periode. En dat heeft te maken met uh, nou, het feit dat die bevoegdheden... weer een deel naar mij terug zullen vallen. Uh, maar tegelijkertijd ik ook uh, geen uh, stappen wil zetten... zonder u daar als gemeenteraad op alle mogelijke manieren bij te betrekken. Dus dat is in ieder geval de situatie zoals die nu is. Uh, de grip situatie blijft in ieder geval bestaan tot dat uh, de, uh, de, de wet ingaat. Uh, maar er, er is nog overleg gaande van ja moeten we nou terugschakelen of niet. En op welke wijze kunnen we uh, straks uh, inderdaad zorgen dat we wel op dat regionaal niveau kunnen blijven opereren. En aan de andere kant kunnen zorgen dat we ook wel weer als lokale overheid onze bevoegdheden voor een deel uh, ja, naar ons toe kunnen halen. Uh, dat... Voor wat betreft de nieuwe uh, wetgeving. Dan het andere punt is het herstelplan waar wij op dit moment heel hard mee uh, aan de slag zijn. Het hele college zit daar vol in. En dat uh, nou, leidt tot in ieder geval een hoop input vanuit de samenleving. U heeft kunnen zien dat wij de afgelopen week de contract hebben getekend met maar liefst 23 strandpaviljoens... om. Te kunnen blijven staan. Dat was een diepgewortelde wens ter voorkoming van de kosten die gemaakt moeten worden voor opbouw, uh, uh, weer het, uh, het afbouwen en de opslag. Uh, dat zijn hele simpele manieren waarop we met elkaar proberen toch op een uh, nou ja, structurele wijze wat, wat kosten terug te brengen. Uh, nou, dat herstelplan is in de maak. Wij hadden. Uh, uh, de gedachte om dat in december ter besluitvorming voor te leggen. Tegelijkertijd zien we dat de complexiteit van de situatie ook wel dusdanig is... dat wij niet in één keer in december u een voldoende plan voor willen leggen. Dus de gedachte is om op 17 december u mee te nemen in wat wij noemen een 70 plan, uh, Om ook de uh, door, uh, vanuit u uh, raad geuite wens om ook nog voldoende input te kunnen leveren... en een aantal van u heeft dat al gedaan... ook nog volop mee te kunnen nemen in de uiteindelijke definitieve uitwerking... en dan zouden we in januari tot besluitvorming kunnen komen. Dus dat is in ieder geval ook voor wat betreft het herstelplan. Voor het overige nog een warm woord in de richting van een ieder die op dit moment getroffen wordt. Ik heb vandaag een aantal ondernemers gesproken en het valt mij op dat... Uh, het optimisme is groot iedereen zegt we komen hier doorheen uh, tegelijkertijd um, als je daar doorheen kijkt zie je wel ook het verdriet en uh, de ellende van mensen die uh, ja toch echt op de rand zitten van datgene wat ze hebben opgebouwd uh, qua uh, zaak en onderneming en we zien dat ook in uh, nou, toch de diepere blik in de samenleving dat het op dit moment wel echt heel stevig is uh, en we, nou, we proberen daar in ieder geval ook vanuit het college en met de medewerking van u als raad alles aan te doen om dat zo draaglijk mogelijk te maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u, vriendelijk. Stelt u uh, op prijs dat er vragen gesteld worden? Dames en heren, u bent erg duidelijk geweest. Dank u, vriendelijk, voor deze toelichting. Ik en we zal... hopen net met u het allerbeste van. Dank u. Ja, hartelijk ja. U wordt beweken bediend. Mevrouw Vrij. U heeft de vraag in de rondvraag gehoord. De status van het parkeerbeleid. Misschien heeft u daar een toelichting op. Ik heb het uh, helaas niet goed kunnen verstaan van de Kamer hiernaast, dus mijn eerste vraag was eigenlijk of de vraag herhaald kon worden, want ik had wel begrepen dat het over het parkeerbeleid ging, maar ik heb het niet goed kunnen verstaan. Ja, dank u wel. Um, wat de status is van het parkeerbeleid, um, omdat de uh, parkeervergunningen nu alweer aangevraagd moeten worden voor het volgend jaar... Nou, die, dank u, die... oh, mevrouw Vrij. Ja, dank u, voorzitter. Die vraag kan ik zeker beantwoorden. Indachtig het amendement dat uw raad heeft aangenomen... wordt er nu eerst gewerkt aan een plan van aanpak. Dat bevat drie elementen. Uh, spoor A, noem ik het maar even, is echt het nieuwe parkeerbeleid. Spoor B is de kwikwins die voor 1 april geëffectueerd uh, moeten worden, zijn... En spoor C zijn de financiële gevolgen van zowel dat nieuwe beleid als de quick wins. En de vergunningen en dergelijke, die vallen zowel in spoor A als in spoor B. Dus daar wordt nu aan gewerkt. U bent blij. Ja, dank u wel. Vreden. Dank u wel, mevrouw Verheij. Meneer Deen. Gaat u gang. Hartelijk dank. Ja, want ik, ik wil even aan mevrouw Verrij vragen of zij weet uh, dat er al ondernemers zijn, uh, hotels, uh, bed en breakfast, pensions, die al vergunningen hebben ontvangen voor volgend jaar. Mevrouw Vrij. De looptijd van de vergunningen zijn verschillend en dat is dus inderdaad dat er sommige mensen al vergunningen ook ontvangen hebben, maar het is niet zo dat we dat niet betrekken. En datzelfde geldt ook voor uh, ander type vergunningen, Die ja, de starttijd is wisselend per jaar. Dank u wel, voor deze bijdrage. Dan sluit ik hiermee de rondvraag en het agendapunt voor de toelichting van corona. het corona. Is op een seniorenvereniging? Nou, daar staat bijzonder op prijs. Gaat uw gang. De heer Bluis, voor het antwoord richting meneer Keuning. Mevrouw Keur had een vraag oh, over de seniorenvereniging. De uh, seniorenvereniging heeft inderdaad bij het gemeentehuis aangeklopt om, om een ruimte te kunnen gebruiken, uh, omdat. Uh, ze op dat moment geen locatie konden vinden. Nou, daar zijn we over in gesprek geweest. Maar we gaan ook kijken voor hun hoe we dat moeten oplossen. Het gaat volgens mij vooral ook om opslagruimte die ze willen hebben om hun spullen op te slaan. Daarnaast was er gewoon een probleem door de corona dat ze nergens konden vergaderen. Nou, Dat is een ander probleem feitelijk. Maar ik ga nog eens even horen bij de afdeling vastgoed of dat nu afgehandeld is. Ja, dan komt dat volgens mij wel in orde. Dank u meneer Bluis. Mevrouw Keur, u bent ook, ik zoek u steeds, maar daar zit u, u bent blij. Ja. Dank u. Agenda punt 5. Rekenkamer huishoudelijke ondersteuning Zandvoort. Ik kijk en ik zie mevrouw Prins en ik ben bijzonder blij dat zij, en vreugd dat zij aanwezig is. En ik zie ook de heer Kriek van Regioplan die het rapport opgesteld heeft. En ook aanwezig is de wethouder, die heeft inmiddels plaatsgenomen, de heer Van Haften. Maar mag ik om te beginnen toch het woord geven aan mevrouw Pins van de rekenkamer. Gaat u gang. Hij werkt. Ik maak er maar zorgen. Nee, dank u. Ik, terwijl ik praat merk ik dat de steun uit de kamer komt. De steun om te zorgen dat u in ieder geval de microfoon van u gaat werken. Nee, ik ga, loop die kant op. Ah. Door deze act gaat het toch werken. Ja. Eén ogenblik. En wellicht ook voor meneer Kriek. Wat zegt u? Dan uh, met uw goedvinden, voorzitter, doe ik alvast de aftrap. Dan hoeven we niet langer te wachten. Dank. Uh, ik geef dat u wij graag je... de gelegenheid. Gaat uw gang. Dank dat we hier vandaag uh, aanwezig mogen zijn. Wij hebben uh, begin dit jaar het ons vorige rapport mogen presenteren in deze commissie. Nog wel in een iets andere opstelling, moet ik zeggen. Um, en toen heb ik dit onderzoek al aangekondigd. En ik moet zeggen dat ik, vrij, uh, dat ik blij ben dat het allemaal vrij vlot is verlopen. Af, afgelopen zomer dit onderzoek uh, opgeleverd. En het feit dat we hier toch al op een korte termijn uh, zitten, stemt mij vrolijk. Um, ik ga niet een hele lange aftrap doen, want volgens mij spreekt het rapport voor zich. Uh, we hebben het eerst ook aangekondigd en ook aangegeven he, dat de uh, motivatie voor het onderzoek vooral in uw eigen raadsprogramma is terug te vinden. Um, en het is denk ik aan de commissie om nu te, uh, uh, met elkaar te spreken over de conclusies en aanbevelingen zoals we die hebben geformuleerd... Uh, en wat ze daarvan vinden. Wij staan natuurlijk open voor vragen. Uh, een van de onderzoekers is vandaag inderdaad uh, aangesloten Frank Liek, van Kriek van de Regio-Plan. Dus ook op het moment dat hij echt inhoudelijke vragen heeft, dan uh, kunt u die vanavond dan stellen. Dank u voor de toelichting. Dan dus zou ik toch in het begin eerst het woord willen geven aan de wethouder, de heer Van Haafden. En wellicht kunnen we daarna een ronde maken waar we nu ook de heer Kriek kunnen betrekken. Dank u. Voorzitter, dank u wel. Um, allereerst uh, ben ik verheugd dat het, uh, het rapport, inderdaad wat u zegt, mevrouw Van Gift, uh, op zo'n korte termijn gepresenteerd kan worden aan u allen. Um, als ik weet dat ik dit, uh, deze portefeuille uh, sinds 1 juli in mijn bezit heb en als ik dan terugkijk uh, hoe het rapport eigenlijk opgesteld is en waar uh, de aanbevelingen over gaan, dan kan ik niet anders zeggen. Ik hoop dat u dat met mij eens bent dat het een behoorlijk positief rapport is. Er staan uiteraard wat aanbevelingen bij, er staan een aantal uh, opmerkingen bij geplaatst. Maar in de algemene zin denk ik dat wij op de goede weg zijn. Als ik dan even mag afpellen, dan uh, zijn de aanbevelingen eigenlijk terug te leiden tot een vijftal punten. Dat is het versterken en verankeren het beleid, uh, blijf uitvoeringsprocessen verbeteren, verbeter de informatievoorziening aan cliënten... Blijf alert op mogelijkheden om toenemende druk op te vangen en de gemeenteraad is er dan uiteindelijk ook nog een keer aan zet om er intensiever mee aan de slag te gaan. En als ik dan kijk uh, naar deze aanbevelingen, dan zien we dat we eigenlijk op de goede weg bezig zijn. Alleen dat er inderdaad best wel punten zijn waar we nog wat verbeteringen zouden mogen aanbrengen. Daar zijn we ook continu mee bezig. We zijn continu bezig aan het verbeteren van de uitvoeringsprocessen. Ook de informatievoorziening aan de cliënten is voortdurend in beeld. En wellicht heeft u dat ook meegekregen. Het traject om eenvoudiger en helder te communiceren hebben we ook opgepakt. Wat we wel zien, en dat is een beetje de zorg die we allemaal delen, is namelijk de toenemende stijging van het, het, zeg maar het aantal aanvragen dat ons bereikt. En daarmee ook de stijging in de kosten. En dat kan je deels terugleiden tot het feit dat aan de ene kant personeel moeilijk te vinden is. Dus er zijn ook nog wel best wel verbeterpunten op dat vlak. Die hebben we niet allemaal in de hand. Maar het belangrijkste denk ik is het abonnementstarief. Dat is ingevoerd en dat betekent uiteindelijk dat uh, huishoudens die een, uh, een, een, een, nou ja, zeg maar een. een niet meer inkomensafhankelijk uh, uh, tarief uh, uh, zeg maar, kunnen krijgen. Uh, dat die voor 19 euro per maand uh, via de WMO-voorziening een huishoudelijk hulp uh, kunnen uh, inkrijgen, binnenkrijgen. En dat laatste is met name zeg maar iets waar we natuurlijk ons uh, nou ja, echt op focussen. Om te kijken of we dat op de een of andere manier toch nog uh, wat kunnen uh, beïnvloeden. Al met al ben ik zeer blij met het rapport, uh, uiteraard met de aanbevelingen die erin staan, die we graag overnemen. En uh, ik ben zeer benieuwd wat de raad, de commissie, dit vanavond uh, hierover zelf te melden heeft, voorzitter. Dank u vriendelijk voor deze aftrap. Nou, u krijgt gelijk de gelegenheid om dat te horen. Ik kijk de ruimte rond en ik zie eerst meneer Stefan. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik beginnen? Oh, zit ik daar? Zie je dat? Oh, dan moet je ja. ja, Ik ben wel zo ijdel dat ik wel een beeld wil zijn als ik spreek. Zo. Ik heb mijn haartjes voor u gedaan vanavond. Dus, uh, Oké, okay. uh, een vraag aan mevrouw Prins uh, uh, uh, op aan de Reenkamer uh, graag. Uh, uh, want het rapport ziet er goed uit. Uh, en wat de wethouder ook uh, aangeeft, uh, in, inhoudelijk uh, eigenlijk job wel done, uh, is, het, is, de, is, is de grote lijn. Uh, en dat, in dat verband is, kan ik één aanbeveling niet heel goed plaatsen. Hè. Er zijn, worden eigenlijk vijf aanbevelingen gedaan. Nou, wat ik goed kan volgen is uh, versterken en verankeren het beleid. Uh, blijf uitvoeringsprocessen verbeteren. Uh, verbeter de informatievoorziening aan cliënten. Dat kan ik allemaal volgen. Het enige wat ik niet zo goed kan volgen is de aanbeveling. Althans, ik ben even benieuwd naar een toelichting op deze laatste aanbeveling. De gemeenteraad moet zich intensiever bezighouden met het dossier. huishoudelijke ondersteuning. Want ik meen eigenlijk dat, hoewel -ho -ho -ho natuurlijk elk, elk onderwerp hier belangrijk is. Heeft de gemeenteraad ook een taak zeg maar, om te sturen. En, uh, en we, we nodig het college ook uh, uh, scherp te houden. Maar als ik het rapport lees, dan zie ik dat het college hier eigenlijk op dit onderwerp... In control is. Dus hoe valt deze, op, deze aanbeveling dan te plaatsen met de bevindingen van het rapport dat het college eigenlijk een, een, een goed werk heeft verricht. Kunt u daarmee een, een, een antwoord op geven? Dank u wel, meneer Stefan. Ik kijk verder. Mevrouw, ja? Gaat u gang, mevrouw Luiz. Dank u wel, voorzitter. Uh, de partij van de Arbeid vindt het een helder en concreet rapport. Uh, de hoofdconclusie is positief en uh, de uitvoering staat centraal. Uh, ook de belangen van cliënten staan centraal. Er staan goede verbetervoorstellen in die we ook moeten oppakken en uitwerken. Efficiënter in de uitvoering en de informatie en processen verbeteren en versnellen bijvoorbeeld. En ook de evaluatie onderzoeken onder medewerkers en cliënten lijkt ons zeer zinnig. Als het gaat om vastleggen in beleid, dan moeten we wel uitkijken dat we niet extra bureaucratie binnenhalen. Meer beleid is niet altijd beter. Het gaat om de uitvoering. De aanbeveling... Behoud, flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de huidige beleidscyclus is voor ons een belangrijke. De raad moet zeker betrokken zijn bij het sturen op strategisch niveau. En dat is ook nodig omdat de kosten van de WMO zo oplopen. In het coalitierapport is afgesproken om niet te bezuinigen op het voorzieningen niveau. Maar dat betekent wel dat er gezorgd moet worden dat er zo efficiënt en effectief mogelijk gewerkt wordt. En daarnaast moeten we goed blijven monitoren wat er gebeurt en hoe dit uitgevoerd wordt. Dank u wel, voorzitter. Dank u voor Ik kijk nu even maar naar D66. Gaat uw gang. Dank u. Ja, ook deze 60 complimenten voor het uitgebreide rapport. goede kwaliteit en met dit rapport kan het college zeker verder en sturing geven aan de, aan die, aan de organisatie en aan de aanbevelingen oppakken. Ook voor de raad ligt dat trouwens een taak weggelegd wat betreft het beleid. Um, veel positieve zaken dus. En de stem tot tevredenheid. Vaak zie je dus ook dat uh, uh, er veel uh, geschopt wordt tegen de ambtelijke fusie. Maar er gaan dus ook heel veel dingen goed. En zeker op zo'n heel belangrijk dossier als het sociale domein is het wel heel prettig om te lezen. Um, ook de reactie van het college is uh, stem tot tevredenheid. We hebben eigenlijk uh, maar één vraag. Um, wanneer gaat de werkgroep van start... Dank u wel, meneer Van Marlen. Meneer Deen, PVV. Dank u, voorzitter. Ook hartelijk dank aan de Rekenkamer. Wederom een uh, heel duidelijk uh, rapport afgeleverd. Daar zijn we altijd heel blij mee. Uh, ook het uh, advies eigenlijk wat aan de, aan de Raad wordt gegeven om wat intensiever... Met dit punt aan de gang te gaan nemen wij zeker uh, ter harte wel graag nog wat, mevrouw Prins, als dat mogelijk is, wat extra info waarop dat uh, uh, gebaseerd is. Wat kunnen wij uh, beter doen? Uh, nog een vraagje aan wat de heer Van Haafden zojuist zei, dat hij ook uh, goed naar de kosten ging kijken. En hoorde ik er met name over die 19 euro abonnementskosten. Bedoelt u dan dat u gaat kijken om die kosten... ...te verhogen, zeg maar, of, of hoe moet ik dat zien? Graag wat, uh, wat uitleg. En voorts kijken wij ook uh, uit weer naar het volgende uh, rapport... ...want dat is ook een hele belangrijke... ...over oplopende kosten, WMO-jeugdzorg, gespecificeerd uh, naar een drietal punten... ...zoals de Rekenkamer heeft aangegeven in een brief. Dat, uh, dat steunen wij uiteraard ook ter harte en uh, dat zien wij dan ook weer heel graag uh, tegemoet. Dank u wel. Dank u, meneer Deen. Ik kijk door iedereen heen naar mevrouw Keur... Mevrouw Keur, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Uh, gezien de positieve bevindingen wil ik iedereen graag compliment geven... die zich bezig heeft gehouden met huishoudelijke hulp. Uh, het meeste is eigenlijk al gezegd en uh, daar kunnen we ons uh, mee vinden bij, met OpenZ. Ik heb nog wel één vraag over de budget. Uh, hoe kunnen we de overschrijding uh, nu voorkomen... En ja, het meeste is nu wel gezegd, dus de meeste vragen zijn ook wel gesteld. Ik wil iedereen bedanken. Dank u vriendelijk, mevrouw Keur. En ik geef nu het woord aan de VVD, Duin. Dank u wel, voorzitter. Het, het Rekenkamerrapport over de huishoudelijke ondersteuning in Zandvoort schetst een mooi, duidelijk en uitgebreid overzicht. Allereerst willen wij daarom ons complimenten geven aan de Rekenkamer voor het rapport. Het is fijn om te lezen dat de conclusie hier is dat er in de gemeente Zandvoort in grote mate wordt voldaan aan de vraag naar en de eisen aan de huishoudelijke ondersteuning. Verder is te lezen dat aanbeveling 1 in het rekenkamerrapport is om het beleid te versterken en te verankeren. In het antwoord van de college hierop staat dat er aan het eind van het jaar een strategische notitie en een verwevingsstrategie zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het eind van het jaar is al in zicht en zouden wij graag aan het college willen vragen of er een beter zicht is wanneer deze stukken naar de raad toe komen. We vertrouwen er verder op dat het college ons in de toekomst goed op de hoogte blijft houden van huishoudelijke ondersteuning, zodat wij als raad ons intensiever kunnen bezighouden in het dossier, zoals aanbeveling 5 in het rapport stelt. Maar we moeten natuurlijk ook zelf als raad nadenken over hoe we hier ons intensiever mee kunnen bezighouden. Wij stellen dan ook voor om een werkgroep in te stellen, om richtlijnen of een opdracht te kunnen formuleren, om die vervolgens richting het college te sturen. Verder is het voor, dit stuk, uh, voor de VVD een hamerstuk. stuk. Dank u wel. Dank u wel, Rieke Borduin. De D. Keuning. Dank u wel, voorzitter. Uh, als eerste een dank aan de Rekenkamer voor het stuk. Het is een mooi, helder stuk. En uh, wat het college aangeeft, kunnen wij ondersteunen. De ondersteuning voldoet in grote mate uh, aan uh, vraag en de eisen. Uh, dit is natuurlijk fijn. En hierbij kunnen we het ook laten. Dank u wel. Dank u vriendelijk. En last maar het liefst, mevrouw, gaat u gang. Dank u wel. Uh, Gbz bedankt de Rekenkamer voor het uitgebreide rapport wat zij zo snel uh, hebben kunnen uitvoeren. Zoals geconstateerd is zijn er verbeterpunten en wij verwachten dan ook dat deze zo spoedig mogelijk zullen worden opgepakt. Um, onze fractievoorzitter kan zich echter niet in het geschetste beeld herkennen dat de raad zich marginaal heeft beziggehouden met de besluitvorming. Zij kan zich nog de levendige discussies herinneren met de betreffende wethouder. Um, dat was hem, dank u. <lacht> dank u, vriendelijk mevrouw Kuin. Ik geef nu het woord als reactie aan, ja ik zit te twijfelen of ik de eerst naar de Rekenkamer, want er zijn toch heel veel vragen gesteld aan mevrouw Prins. Dus mevrouw Prins, mag ik u het woord geven? En ik kan me ook voorstellen als u uw secodant wat aankijkt, dat ik dat ook zie. Ja, voorzitter, ik denk inderdaad dat ik uh, dat op een aantal punten doe. Er zijn een aantal vragen die ik uh, vereenvoudig zelf kan, kan beantwoorden... maar voor een aantal uh, zal ik even naar, de, naar links uh, kijken. Uh, en dan hou ik gewoon even de volgorde aan... waarin uh, de verschillende raadsleden het woord hebben gevoerd. Uh, en dan begin ik met het CDA. Uh, en, en ik heb opgeschreven van ja, waarom als het goed gaat... Uh, zouden we ons dan toch drukken moeten maken om dit dossier? Uh, dat was mijn bondige samenvatting. U had er een, een veel mooie uh, zin voor... Um, en daar kan ik een aantal argumenten bij noemen. En vervolgens kijk ik naar mijn linkerkant om, om dat verder aan te vullen. Um, het meest makkelijke antwoord is: u bent als raad het controlerende orgaan uh, voor in dit geval het college. Uh, en dat doet u niet alleen als het fout gaat, maar ook als, u, als het goed gaat of als u het nu weet. Want anders dan weet u pas op het moment dat het te laat is. Hè? Met andere woorden, uh, het is geen argument om te zeggen het gaat goed, dus wij hoeven ons uh, daar niet druk om te maken. Uh, op de tweede plaats, als u het rapport. Uh, nee, u heeft het rapport gelezen en daarin heeft u ook kunnen lezen dat er financieel best een aantal risico's in dit dossier uh, zitten. En ook daarin uh, zou ik zeggen, vanuit uw rol als raad, uh, kan ik mij toch voorstellen dat u daarvoor uh, uh, aandacht heeft uh, en, en actieve uw rol uh, pakt. Um, en tot slot, en dan is het derde argument, um, een van onze aanbevelingen en ook onze conclusies was. Um, de Aandacht is heel erg gericht op de uitvoering. En niet zozeer op het beleid of de strategie erachter. Wat willen we eigenlijk met huishoudelijk hulp bereiken? Uh, uh, zit daar. Kijk, je kunt het sec uitvoeren, maar je kunt ook dingen mee bereiken. Je kunt het ook inzetten als middel om bepaalde uh, doelen te realiseren. En eigenlijk heeft u die strategische discussie nooit met elkaar gevoerd. Hè? Raad versus college. Um, en wij hebben als, als rekenkamer uh, samen met onderzoekers geconstateerd. Nou, dat is best wel een gemiste kans. Daar had u veel meer uit kunnen halen. Um, en daarin komt dus ook terug op het moment dat u intensiever dit dossier zou monitoren. Dan zou u de ontwikkelingen zien, maar dan zou u dus ook die strategische agenda beter kunnen invullen. Dus ik denk dat dat de kern is wat ik wil meegeven. Ik kijk nog even naar de linker, mijn linkerzijde of, daar, of ik nog iets heb gemist. Meneer Krik, gaat u gang. Uh, ik st st stel me volledig achter wat je hebt gezegd Inge. Uh, dit is exact de reden waarom wij hebben gevonden dat de Raad zich intensiever zou moeten gaan bemoeien met dit dossier. Er ligt een grote financiële druk op. Het dossier is een belangrijk onderdeel van uh, de individuele voorzieningen binnen de WMO. Um, een derde van het budget wordt daaraan besteed. Er um, worden ook andere zaken in de WMO um, besteed als dagbesteding. Um, en je zou dit dossier moeten zien, naar onze mening, in de samenhang met de andere individuele voorzieningen zoals die vanuit de WMO verstrekt worden. Maar ook, en daar ligt bijvoorbeeld ook een kans, in de samenhang met activiteiten die vanuit en in de sociale basis worden verzorgd. Dat alles richt zich op ondersteuning van uh, de, de zwakke inwoner van Zandvoort die uh, extra hulp en ondersteuning nodig heeft. En als je het wat meer bekijkt, en dat bedoelen we dus ook met het strategische niveau... Als je het, het, het dossier huishoudelijke ondersteuning wat breder bekijkt... in die bredere samenhang met activiteiten in de sociale basis... met andere, veelal duurdere activiteiten die vanuit de WMO gefinancierd worden... dan zou je daar um, wellicht ook um, kunnen kijken of je extra besparingen zou kunnen realiseren... om uh, de budgettaire stijging als gevolg van... Uh, ...de autonome prijs uh, mee op te vangen... ...dan zou je kunnen kijken of wellicht een deel van je doelgroep... ...die nu uh, de ondersteuning vanuit de huishoudelijke ondersteuning ondervangt... ...wellicht ook meer en wellicht nog wel beter geholpen zou kunnen worden... ...vanuit de sociale basis. Want we weten dat huishoudelijke ondersteuning... ...niet alleen gaat om dat schone en veilige huis... ...maar ook gaat om de sociale contacten die daarmee opgedaan worden... ...om het sociale isolement van mensen... Uh, tegen te gaan. En als je het vanuit dat bredere perspectief bekijkt, dan liggen er rondom en in dit dossier, in samenhang met de andere dossiers, meer kansen dan in Zandvoort benut zijn. En dat is iets waar we ook een aanbeveling richting het college op hebben geformuleerd. En dat is ook mede een aanleiding, zoals Inge dat ook net verwoordde, om een aanbeveling richting de gemeenteraad te formuleren. Ga daar met elkaar over in gesprek, want hier liggen nog meer kansen. Dat staat los van de constatering dat de uitvoering hier eh, zeer goed op orde is. We hebben ook gekeken naar andere gemeenten. En daar zie je dat eh, de beleidswijziging en de beleidskoers toch veel minder ingegeven wordt vanuit eh, het belang van de cliënt. Daar is ook eh, de nodige jurisprudentie over geweest. Over eh, indiceren op uren, indiceren op resultaat. Zandvoort heeft eh, de signalen die opgepakt zijn vanuit... De cliënten zeer goed opgepakt, zeer goed verwerkt en ook heel prudent, heel keurig in nieuw beleid geformuleerd. Dus daar mijn complimenten om. Maar er liggen kansen. Het is dus niet zozeer een, een, een, iets wat niet goed gegaan is. Het is meer benut de meer mogelijkheden die er zijn om met dit dossier nog meer resultaten te bereiken. Dank u, vrienden, voor deze aanvulling. Ik zie mevrouw Prins toch wat naar mij... Nou, ik, ik heb nog een aantal andere vragen, dus ik ga door uh, met de volgende vragen. Um, want ik heb op deze vraag niks meer toe te voegen. Ik kreeg van uh, D66 van de heer Van Marlen uh, de vraag "Wanneer gaat de werkgroep van start. Ja, daar gaat u zelf over. Um, uh, maar wat mij betreft uh, spoedig. Uh, vanuit de PVV-fractie uh, is de vraag gesteld... Hey, geef ons informatie wat we ook nog uh, uh, meer zouden kunnen doen... Um, als ik de vraag goed heb begrepen. Ja, en, en dat, dat is eigenlijk een herhaling van wat wij uh, uh, net zojuist uh, hebben geantwoord op, op de vraag vanuit de CDA. Uh, de uitvoering is goed, de basis is goed, of misschien wel heel goed. Um, maar uh, wat zou u meer kunnen doen? Nou, echt die strategische discussie: wat zou u nog meer kunnen met dit dossier om die extra stap te zetten? Um Het voelt een beetje raar als mensen achter mij zitten. Um, maar goed, ik heb de vraag beantwoord, begrijp ik. Dan even een klein uitstapje tot mijn, uh, uh, uh, nou toch wel verheugd... Uh, uh, het nieuwe onderzoek, dat hebben we inderdaad uh, vanmorgen aangekondigd... en uh, die brief is aangekomen, heb ik uh, begrepen. Uh, maar toch even ter verduidelijking om, om ook niet valse verwachtingen te wekken. Het nieuwe onderzoek gaat niet in de basis uh, over de kosten van WMO of jeugdzorg. Uh, wat we doen is kijken naar, naar beheersbaarheid. ...en financiële verstoringen of verstoringen in beleid... Hè, ...die zich do kunnen doorvertalen in, uh, in financiële consequenties. Um, en wat wij heel graag willen, en dat hebben we ook in de brief toegelicht... ...is om met u als raad te kijken welke uh, casus zouden we daarvoor nou willen beetpakken... ...waar heeft u zorgen over of waar zou u naar willen kijken. En dat zou jeugdzorg kunnen zijn, dat zou huishoudelijke hulp kunnen zijn. Uh, maar we gaan niet sec een onderzoek doen naar de financiële... Um, het financiële plaatje van jeugdzorg zorg of WMO. Dat wil ik toch maar even gezegd hebben. Um, dan heb ik nog een vraag van OBZ over het financieel in handhouden naar aanleiding van het abonnementstarief. En ik moet zeggen, daar heb ik geen antwoord op. Dus dan kijk ik toch even naar jou, Frank. Over de, sorry, over Herhaal uh. je hem nog even, meneer Kriek? ga u gaan. Ja, ik vraag even en mevrouw de Prins, de vraag, wilt u dan de, dan de microfoon uitdoen als meneer Krieken me aandoet? Zou je de vraag nog even kunnen herhalen? Want ik heb, nee. uh, mijn laptop is leeg, dus ik oh. kan ook niks meer noteren. <laughs> mevrouw Prins, de, de vraag. De vraag zoals ik hem heb genoteerd ging over hoe houden wij uh, de financiën in de hand als het gaat over het abonnementsterief. Hoe houden we daar grip op? Um, nou, op, het abonnement, ja, op het abonnementstarief eh, als zodanig en de consequenties die dat heeft, kan je als gemeente niet of nauwelijks grip houden. Dat is een landelijke maatregel en eh, het staat dus eh, voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt vrij om eh, gebruik te maken van de maatregel zelf. Maar je zou dus eh, door het ook het, het, het, het, de huishoudelijke ondersteuning in een breder perspectief te plaatsen, uh, ...wellicht kunnen voorkomen dat mensen een beroep doen op de ondersteuning... ...doordat zij op een andere manier ondersteund worden. En daarmee zou je dus niet door een SEC en financiële maatregel te nemen... ...maar door het beleid in een breder perspectief te plaatsen. En bijvoorbeeld ook de kansen die er liggen door beter uh, gebruik te maken van de mogelijkheden... ...die er uh, vanuit de sociale basis in Zandvoort zijn. Een hechte gemeenschap. Uh, wellicht ook de druk... ...op de huishoudelijke ondersteuning kunnen verminderen. Dank u meneer Kriek. Ik denk mevrouw Prins dat u ook de vragen die op u afkwamen beantwoord hebt. U bent tevreden. Ik kijk nog naar een reflectie eventueel van de heer Van Haafden. Gaat u gang. Graag voorzitter, dank u wel. Um, ja, toch nog even een algemeen beeld. Um, de heer Deen stelde een concrete vraag. Dat ging over het abonnementstarief van 19 euro. Of wij daar iets mee zouden kunnen gaan doen. De antwoord is nee. Gaan we niet, kunnen we niks mee doen. Maar wat we wel kunnen doen, en met de kriek geeft het ook al een beetje aan... je kan wel met uh, dit soort huishoudens in gesprek gaan. Mensen die dus inderdaad een, een, een midden- of hoog inkomen hebben... en eigenlijk een beetje met alle respect misbruik maken van uh, het systeem... wel daarover met elkaar in gesprek gaan. En mensen erop wijzen dat, dat de druk op de huishoudelijke hulp bij gezinnen... waar het echt nodig is, echt onder druk komt te staan. Dus je kan met de mensen in gesprek gaan om te zien of er een andere vorm is... waar de mensen gebruik van zouden kunnen maken. En even terug. Uh, ja, we komen uh, dit uh, einde van dit jaar uh, komen met een voorstel uh, naar uh, de raad. Uh, waarin we het totale plaatje over uh, zowel de WMO als ook jeugdhulp... met u gaan delen, in kaart gaan laten brengen van... waar, waar staan we nu? Uh, wat zien wij uh, uh, nog voor de komend jaar op ons afkomen? En waar zien wij dan nog de besparingsmogelijkheden? Dat gaan we met u delen. En dan hoort dit ook onderdeel ook zeker bij. We gaan kijken waar we eventueel toch nog besparingen kunnen doorvoeren... Uh, om uh, met de Raad... ...dat te delen, en dat is eigenlijk wat de heer Kriek ook zegt... ...bespreek dit met elkaar, ga kijken waar, waar liggen de mogelijkheden... ...en die liggen er ongetwijfeld nog wel. En nog even terug naar iets wat ik al eerder heb aangegeven... Uh, ...dit jaar nog ga ik in gesprek met alle uh, uh, hulporganisaties, zorgaanbieders... ...maar ook met allerlei vrijwilligersorganisaties, met name in Zandvoort Noord... ...om in kaart te brengen, wat doen we daar nu allemaal al, wat gebeurt daar nu... ...waar is er sprake van tekort, overlast, uh, waarin moet extra aandacht aan besteed worden... wat kunnen we daar nu wel doen om concrete afspraken te maken met alle organisaties... om uh, daarmee ook het beeld naar 2021 en later uh, zeg maar te door te, te laten zien... want dit is ons beleid, hier gaan we mee aan de slag, dit zijn onze speerpunten... en dat betekent dus ook dat we gaan kijken daar waar mogelijkheden zijn om besparing... en daar uh, neem ik u graag in mee... De heer Kriek die meldde toch nog even wat voor mogelijkheden heb je nog meer als je dan toch een huishoudelijk bezoek hebt. Nou, je kan met mensen inderdaad eh, toch signalen opvangen uit het kader van eenzaamheid. Als je eh, ziet dat je daar toch elke week komt, eh, hoe gaat het op dit moment zeker in deze periode met die eenzaamheid van de mensen waar je voor zorgt, waar je mee bezig bent. Geef dat signaal door. Ik heb begrepen dat het ook inderdaad best wel gebeurt. De signalen komen ook binnen. Maar komen die ook bij mij binnen? En dat is nog niet helemaal het geval. Dus we gaan echt op zoek naar eh, nou ja, de, de, de mogelijkheden om mensen... die eh, toch meer onder corona, nog meer dan misschien normaal in eenzaamheid eh, doorbrengen... om te kijken wat kunnen we daar nog meer doen boven dat stukje aandacht. Want het is vaak toch een verzoek om aandacht. een Gesprek, niet altijd maar het schoonmaken van de huiskamer... maar vaak het moment van aandacht krijgen... in gesprek kunnen met degene die bij jou over de vloer komt. Het vertrouwen eh, die je met elkaar hebt. Dus daar gaan we mee aan de slag. En nogmaals, alle signalen die binnenkomen, en dus dit ook een voorbeeld van, pakken we op en gaan we mee aan de slag. Dank u meneer Van Haafden. En voor we verder gaan aan een de tweede ronde, wijs ik u op het raadsbesluit wat 28 februari 2017 is genomen. Waarin juist ook voor de werkgroep waar meneer Van Marlo ook naar refereerde. En ook de verdere oppak van het rapport, wat voor de raad gemaakt is, en wat eigenlijk ook... Inhoud of het wel of geen hamerstuk moet worden. Het kan feitelijk dus geen hamerstuk worden. U, een werkgroep uit uw gelederen... ...moet een raadsbesluit voorbereiden... ...en primair stelt u dus eerst een werkgroep vast... ...en met de werkgroep gaat u in de gang... ...en bereidt u een raadsbesluit voor... ...die in een komende raad behandeld gaat worden... ...en dan eventueel uh, ja, geamendeerd gaat worden... ...of natuurlijk met allen omarmd gaat worden. Dat in uw achterhoofd verzoek ik u... Voor de tweede ronde de gelegenheid te pakken. Wie mag ik het woord geven? Gaat u. Dank u wel. Dank u ook mevrouw Prins en meneer Kriek voor de beantwoording van mijn vraag. Even een, een stapje terug. Um, het, ik, het is niet mijn, mijn bedoeling om te zeggen dat, dat de Raad uh, dit, dit niet interessant vindt, want zo heb ik het idee, is het een beetje samengevat. Ik denk dat dat dat, dat, dat uh, geen enkele partij van de Raad... Uh, dit, dit hier niet in dit, op, dit onder, op, op dit onderwerp uh, belangstelling heeft. Sterker nog, de WMO en, en daarmee met de, de, de, de huishoudelijke hulp... als een van de grootste uh, sectoren erin... heeft juist continu onze aandacht bij de begroting. Bij, uh, uh, dat is een groot zorgpunt, juist die kosten. En wat dat betreft uh, heb ik toch een heel klein beetje... Uh, was ik toch een beetje bang voor, voor het antwoord wat u gaf. Wat u wel gaf, namelijk dat eigenlijk... Kijk, het is goed om te kijken naar besparingen... maar ik meen ook in het, in het antwoord van de heer Kriek te hebben gehoord... dat u ook moet kijken van... als ik het zo mag samenvatten... hoe we ook mensen uit die huishoudelijke hulp kunnen, kunnen houden... en kijken hoe we um, ze op andere manieren kunnen helpen. Ja, dat, dan gaan we toch al heel gauw naar politieke... Uh, uh, ja, keuzes van... Uh, uh, een soort drempel tot toegang van huishoudelijke hulp. Maar ik weet niet goed, bedoelde, bedoelde u dat zo? Of, of uh, als u daar nog een antwoord op zou willen geven, graag? Uh, en wat betreft, uh, ja, meneer Deen zei het al terecht... en de wethouder heeft het ook, ook op aangegeven. Kijk, ik denk, die kostenoverschrijdingen, uh, dat heeft te maken met allerlei beslissingen uit Den Haag... en, en, en allemaal, allemaal be be beslissingen waar wij als raad niet meer af, veel aan kunnen doen... Dus ik vind wat dat betreft toch ook, wil ik toch nu, nu alvast in die discussie meegeven dat als we kijken naar besparingen, dan wil ik toch eerst ook even die, die discussie met Den Haag hebben gevoerd uh, wat er vanuit Den Haag komt, voordat we hier gaan kijken uh, wat er verder aan besparingen mogelijk is. Meneer Stefan, voordat ik verder geef het woord geef aan de volgende, bent u bereid om in de werkgroep plaats te nemen? Want dat is eigenlijk de vraag die ik net stelde en ik zal ook de andere willen verzoeken daar gelijk antwoord te geven. Oké, okay, de griffier benadert u eventueel, hartelijk dank voor deze ronde. Ik ga door met mevrouw van de PvdA. Gaat uw gang, mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, ook uh, ik ben bereid om uh, deel te nemen aan de werkgroep. Dat is mijn enige toevoeging. Hartelijk dank, fantastisch. is dus die, die zaak rond, meneer Van Marden. Ja, die vraag van, uh, het antwoord van uh, mevrouw Prins was duidelijk natuurlijk op die werkgroep en as we speak heb ik inderdaad dat uh, initiatief genomen om die werkgroep zo snel mogelijk op te starten via de Griffie en uh, collega-raadsleden. Dank u voor deze snelheid. Meneer Deen, PVV. Meneer Deen-Schut, nee. U wilt niet deelnemen aan de werkgroep? Nou, dat bedoel ik daar niet mee. Ik heb alleen geen verdere vragen meer en uh, indien nodig, ik weet niet hoeveel leden die werkgroep nodig heeft, maar natuurlijk zijn wij daartoe bereid. Uw bereidheid is voldoende. Dank u. Mevrouw Duin. Ik heb geen verdere vragen, maar ik zou me graag willen aanmelden voor de werkgroep. Niet zo, zo mooi als bereidheid. Mevrouw Keur. Oké, okay, ik heb verder geen vragen meer en ben bereid voor de werkgroep. Ik ben bereid, heerlijk. <lacht> Meneer Keuning, uh, precies hetzelfde als mijn vorige spreker. Mevrouw Kuin. Huh. Dank u wel. Verder geen vragen. Dank u wel. En bent u ook eventueel bereid? Daar kan ik nog geen antwoord op geven. Heel duidelijk. Dank u vriendelijk. Dus sluit ik hiermee na nog één keer gekeken te hebben voor een afsluitend woord naar mevrouw Prins ja, ik aarzel, maar ik, ik tap er toch in. Um, vanuit de CDA is net aangegeven, er de, de, de, moeten de politieke keuzes gemaakt worden... en uiteindelijk is die de, zijn die aan de raad en alleen aan de raad. Uh, de heer Kiek heeft een aantal voorbeelden gegeven... wat u zou kunnen uh, overwegen met een strategische discussie... maar welke keuzes u daarin maakt en of u überhaupt wil overwegen... om de rempels op te werken, om, om, om die toegang te beperken, ja, dat is er nu. Uh, en daar hebben wij nog als onderzoeker, nog als Rekenkamer, mening over... Zo, ons, zo dat ons past. Ja. Ik heb het niet geïnterpreteerd als vraag, maar ik wil er toch op reageren, voorzitter. Dank u, vrienden, voor deze snelle reactie die toch de spijker op zijn kop slaat, denk ik. En ik wou u gelijk met meneer, met meneer Kriek hartelijk danken voor, voor uw bijdrage en uw steun in deze, dit verslag en deze reportage. Meneer Van Haafden, ook u hartelijk dank... En ik ga hiermee door naar de volgende agendapunt. Dit punt afsluitend in de wetenschap nogmaals geen hamerstuk. Vervolgmaatregelen coronacrisis. Ik kijk nu naar de, de klok, het is kwart voor negen. Ik, ik verzoek u en dat druk ik ook bij mezelf op de, op de hart om het spits en vlot te doen. Dank u. Vervolgmaatregelen... ...vanwege coronacrisis. Ik geef u even gelegenheid voor een chancement. Welkom mevrouw Keurenson en meneer Berg. Ik stel voor dat hiermee het changement uh, gereed is en ik geef het woord aan meneer Bluis. Want er was een kleine missing in het verslag. Meneer Bluis, gaat u gang. Ja, sorry. Ja, ik, ben, ik zal even uitzoeken hoe het komt. Maar het besluit uh, wat u neemt, uh, dat, dat, dat klopt niet. Want daar mist een punt drie en op pagina vier... Ook niet helemaal goed genummerd. Er staat 3, 4, 5. Daar staan wel de, de besluiten zoals in het besluit zouden moeten staan. Dus ik laat het uh, verder aanpassen. Maar het besluit is dus iets over de precariotarief. En twee, iets over minder toeristenbelasting. En de tweede wijziging verordening belasting 20 vast te stellen. En dat punt 3 staat niet bij het besluit wat u moet nemen. Dus excuus voor die omissie. Heeft iemand hierover vragen? Het is u duidelijker dan, dan, dan mij. Fantastisch. Meneer Bluijs, hartelijk dank. Ik kijk de, de ruimte rond en ik ga toch gewoon weer... Dus ...de zalen volgen volle horen aan. Uh, als u dat niet al te erg vindt. Niemand kreeg verder. Mevrouw de Vries. Mag ik u voorzet geven? Oh. Er is voor dit agendapunt een inspreker gemeld. is dus de heer Marschel Buscher namens Koninklijke Horeca Nederland... Uh, is die op de gang of staat die ergens anders? Nee, hij komt eraan. Dankjewel. We hebben hier een stoel voor u gereserveerd. Meneer Buscher. Als u een... Heeft u een sleutel? Ja? ja? Als u die op de... ja, Ja, dan... en uw naam wil inspreken, dan heeft u alle gelegenheid. Mijn naam is Marcel Buscher... Goedenavond, leden van de Raad. Opnieuw ben ik hier als vertegenwoordiger voor Koninklijke Horeca Nederland... afdeling Zandvoort om uw steun te vragen... voor het voorstel wat door het college is ingediend. Buiten de brief die wij u al gestuurd hebben... wil ik u graag op wijzen dat de coronacrisis voor met name de horeca... een ware sluipmoordenaar is. De hamen waarmee onze premier het virus de nekslag wilde toedienen... heeft ook ons behoorlijk geraakt... Voor de tweede maal een verplichte landelijke sluiting van de complete horeca hadden wij ook even niet zien aankomen. En of wij dit jaar de deuren überhaupt nog mogen openen is de vraag, de grote vraag van dit moment. Het mag dan een mooie zomer zijn geweest waarbij de gemeente ons op alle vlakken zoveel mogelijk heeft geholpen. Om er het beste van te maken en toch de omzetten te blijven draaien. Maar die bleven natuurlijk dit jaar ver achter bij voorafgaande jaren terwijl de meeste kosten gewoon doorgingen. De sluiting van 1 maart tot 1 juni heeft een dermate grote achterstand gemaakt... die niet meer in te lopen valt. Zeker niet nu een tweede sluiting een feit is. Ook de komende activiteiten en evenementen welke zijn te komen vervallen... hebben wederom een grote impact. Denk hierbij aan de Sinterklaasintocht, de kerstvakantie... de ijsbaan in het centrum, Audiasavond, de feesten die dan vaak gegeven worden nieuwjaarsdag met de bijbehorende recepties en een nieuwjaarsdag, nieuwjaarsduik. Sorry. Vandaag heb ik ook het bericht mogen ontvangen dat het tweede grote evenement van Zandvoort in 2021, de Lightwalk, is geannuleerd. Jammer, helaas. Wederom een tegenslag. Maar wij zijn enorm blij met het aanvullende voorstel van het college welke nu voor u ligt. Een voorstel waarin de kosten voor de ondernemers wederom verder dalen en dat is een must in deze periode. Een bedrijf voeren zonder inkomsten, maar wel de kosten is natuurlijk als trekken aan een dood paard. Maar dit paard moet we kosten wat het kost redden van de dood. De horeca en toerisme zijn de grote bron van inkomsten van Zandvoort. En zonder dit? Tja, dat kunt u zelf wel invullen. Wij zijn enorm blij met de intense samenwerking met de burgemeester Molenburg, wethouder Verheij en de ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Door deze samenwerking hopen wij ook voor de komende moeilijke periode eventuele verdere steun op welke manier dan ook optimaal te kunnen bewerkstelligen. Wij hopen dan ook van harte dat u als raad vanavond zich positief zal uitdrukken bij het laten horen van uw stem bij dit voorstel. Dank u voor uw aandacht en nog een fijne voorzitting. Dank u vriendelijk. Ik blijf u nog even zitten voor wellicht de toelichtende vragen uit de commissie. U bent erg duidelijk geweest. Dank u vriendelijk en veel sterkte. Leden, ik geef eerst het woord aan mevrouw de Vries, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Uh, dit stuk sluit aan bij de eerdere besluitvorming in de zomer. En de verruiming is ook een goed voorstel. Uh, ons toeristische economie is hard geraakt en de Partij van de Arbeidsmaagd zich, net als iedereen, uh, hard en zorgen over de werk, voor de werkgelegenheid. Dit is echt een helpende hand voor de ondernemers van Zandvoort. We mogen ons gelukkig prijzen dat we in een financiële positie zitten waarin we deze hulp ook kunnen bieden aan de ondernemers en inwoners. Uh, het zijn generieke maatregelen en dat is goed. Als het gaat om uitstel van belasting, dan is dat maatwerk en dan is dat voor ondernemers ook mogelijk. Uh, we hebben ook gelezen dat Hoor ik aan Nederland tevreden is over de maatregelen die de gemeente nu neemt en fijn dat die waardering zo uh, wordt uitgesproken. Dank u wel, voorzitter. Dank u mevrouw de Vries. Meneer Stefan, CDA. Ja, dank u wel. Ik kan me maar... grotendeels aansluiten bij de woorden van mevrouw de Vries. Maar um, kort in, to, nog een aanvulling erop, graag. Uh, dit uh, afvullende pakket ziet er goed uit. Al heeft CDA wel nog de vraag of uh, de wethouder... Uh, ook de gevolgen van de huidige sluiting, dus de actuele sluiting... Uh, uh, ook hierin voldoende zijn meegenomen. Ik kan me voorstellen dat, dat deze stukken zijn opgesteld voor deze huidige sluiting. Uh, en ik wil in dat opzicht ook meteen eigenlijk iets meegeven aan, aan, aan het college... nog aan de wethouder, namelijk... Um, ik denk dat het CDA toch ook, ook eigenlijk nog, hoewel het al goed uitziet, nog aan, aan een aanvullende stap. Namelijk, Ik kan het heel concreet maken. Uh, de ondernemers die nu door de huidige sluiting worden, worden getroffen... dat zijn ook weer uh, uh, venters, uh, stamplaatshouders, uh, maar ook de Paviljoens en eigenlijk ook Holland Casino en al onze andere huurders en, en, en, en, en partners. wil ik toch ook vragen om weer te kijken naar zo'n regeling... die we ook uh, in, uh, tijdens de sluiting van uh, maart tot en met uh, 1 juni heb, hebben uh, gedaan. Wil de wethouder daar nog naar kijken? Dank u wel, Stefan. Ik, de heer Van D66. Gaat u gang. Ja, dank u. Um, Helder document van het college. Uh, en het is ook goed te horen dat uh, Marcel Busker namens de Horeca Nederland... afdeling Zandvoort, dat uh, ook uh, goed oppakt en, uh, en omarmt. Um, uh, eigenlijk uh, twee vragen. Uh, zijn er nog uh, alternatieven uh, die het college, zeg maar, uh, achter de hand heeft? Het is nu heel specifiek natuurlijk op precario en die uitstel van toeristenbelasting, maar zijn er nog meer alternatieven inderdaad, juist omdat er vanavond weer aanvullende maatregelen genomen zijn die ook wat langer lijken te gaan duren, in ieder geval langere effecten te gaan hebben. Dus wellicht daarin dat hij ons in mee kan nemen wat de alternatieven daarin zijn en ook de gesprekken daarin in het college. En eigenlijk een andere vraag is, zijn er ook al. Uh, we hebben vorige week in, uh, in Zandvoortse krant vier pagina's beschrijving gehad over mogelijke hulp. Uh, zijn er al uh, reacties op gekomen uh, naar aanleiding van de, die publicatie? Dank meneer Van Marlen. Meneer Berg, oude Dank u voorzitter.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 Maar was het niet de afspraak en de toezegging dat voorstellen aan de raad via een herstelplan ter besluitvorming zouden worden voorgelegd en niet via willekeurige besluiten en ook niet nog eens zonder een overzicht van financiële gevolgen van minder toeristenbelasting en minder precariobelasting. Deze verminderde inkomsten maar Hoeveel minder worden er ten laste gelegd van het coronafonds? En in de decemberreportage krijgen we uiteindelijk de financiële gevolgen hiervan te zien. Aan de wethouder dan ook te vragen. Waarom een haast met het nemen van deze twee besluiten? En als deze haast al geboden is, waarom geen totaaloverzicht van het beslag... wat deze besluiten leggen op het coronafonds? En waarom geen voortzijde inzicht wat er tot op heden ten laste is gebracht... ...en de verwachting wat er nog ten laste wordt gebracht voor het coronafonds. Maar ook welke rijkstoezeggingen ter dekking van gederfde inkomsten al zijn toegezegd. Uh, zo zien we ook dat het college alle precario belastingen op nul wilt zetten. Ook de lichtbakken aan lantaarnpalen zoals die van de Fomor op de Verlendeberg. Dat deze op nul wordt gezet is bijzonder... Maar het is maar de vraag of de commerciële partij achter lichtmastreclame de winkeliers gaat compenseren. Ik denk het niet. In juni werd bij de economische maatregelen coronacrisis gehamerd op willekeur en ongelijke behandeling moesten we voorkomen. Vrees dat we nu moeten vaststellen dat dit een staartje krijgt. Maar toekenning van coronegelden zou zorgvuldiger moeten uh, zijn wij van mening en we zijn bang dat het hier misgaat. Dank u, oh, dan, um, ik heb zojuist ingelogd op, op de gemeentezijd, maar ik, volgens mij is het nog niet verwerkt wat de portefeuillehouder zei over besluit 3. Volgens mij staat dat nog niet op de agenda gecorrigeerd. Dank, dank u meneer Berg. Ik ga nu naar mevrouw Kuijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, GBZ uh, wil graag ook onze ondernemers en uh, daarbij ook onze inwoners ondersteunen. En we zijn ook blij met, uh, uh, met dit raadstuk. En uh, de vragen die we hadden, zijn al door diverse vorige sprekers uh, gevraagd. Dus we houden het hierbij. Dank u. Dank u, mevrouw Keun. Meneer Keuning, GroenLinks. Dank, voorzitter. Uh, dit is een erg belangrijk besluit en het is voor ons dan ook zeker een hamerstuk. Uh, we hebben een korte vraag aan de wethouder. Zou hij kunnen vertellen welke maatregelen er genomen worden voor sportverenigingen... die nu minder inkomsten hebben doordat de, onder andere de kantine uh, gesloten is? Dank u wel. Dank u vriendelijk. VVD, mevrouw Keurenson. Dank u voorzitter. Het uh, is al voldoende eigenlijk uh, uh, al gezegd en het is ook de VVD die zich aansluit... Dat het een goede zaak is voor de ondernemers om ze op deze manier te ondersteunen. Het voorstel ziet er echt alleen op toe op dit moment op de, op de horeca met name. En de bed-and-breakfast hotels. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met overige ondernemers hier. Die zeg maar als toeleverancier eh, richting.